7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het Radio 1-journaal... burgemeester Hoes van Maastricht over de speurtocht naar het gifgas. Sarin en de familie van de Cypriotische president... heeft voor de ineenstorting geld weggesluist naar het buitenland. Dat zo dadelijk eerst het nieuws met de Dorot Megens.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 Het heeft buurtbewoners het hele weekend bezig gehouden. Die hoorden ook gisteren pas wat er aan de hand was. Wij komen zaterdagavond naar buiten. Grond kwart, naar Acht worden we al, een helikopter boven het dorp. En we gaan naar buiten, we kijken, we kijken richting de hei en we zien die helikopter met groot zoeklicht. Dus ja, wij denken van misschien is iemand van mist. Bij de gewapende strijd in Syrië zijn in maart meer dan 6.000 doden gevallen. Dat heeft een Syrische mensenrechtengroep bekendgemaakt. Maart is daarmee de bloedigste maand in Syrië sinds de opstand tegen president Assad twee jaar geleden begon. Onder de 6.000 doden in maart zijn volgens de groep 2.000 burgers. Ondanks de crisis wordt er veel gewinkeld via het internet. De online verkopen in Nederland stegen vorig jaar met 9% ten opzichte van een jaar eerder.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 In Roosendaal zitten 11.000 huishoudens sinds vanochtend zonder stroom. Monteurs van netbeheerder Innexis proberen de storing te verhelpen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Door de stroomstoring is onder andere het centrum van Roosendaal getroffen. In Grashoek in het noorden van Limburg heeft brand gewoed in twee huizen. De brandweer. Op dit moment uh, is het uh, signaal brandmeester gegeven. Uh, we kunnen hierbij constateren dat er één woning volledig uitgebrand is... en dat een tweede woning, uh, een woning aanzienlijke een hoge waard schade heeft opgelopen. Drie auto's die bij de huizen geparkeerd stonden zijn in vlammen opgegaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Bewoners van de twee aangrenzende woningen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Hoe de brand in Grashoek is ontstaan is nog niet duidelijk.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 Daarbij zijn vier personen in ieder geval zwaar gewond bijgeraakt. Die zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in de omgeving. Daarnaast gaan we kijken of we kunnen onderzoeken... wat nou de oorzaak is geweest van dit ongeval. Bij de aanrijding waren vier auto's betrokken. De A50 was tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord... een paar uur dicht om de ravage te kunnen opruimen. De reddingswerkzaamheden bij de ingestorte mijn in Tibet zijn stilgelegd. In de buurt van de koper- en goudmijn zijn scheuren in de grond gevonden. Het gevaar op nieuwe aardverschuivingen is volgens experts te groot om door te zoeken. De duizenden reddingswerkers hebben het gebied direct verlaten. Vrijdag stortte de mijn vlakbij de Tibetaanse stad Lasha in door een aardverschuiving. De reddingsdiensten gaan ervan uit dat geen van de 83 mijnwerkers het ongeluk heeft overleefd. Intussen zijn 36 lichamen geborgen. Het weer nog vandaag volop zon, zijn hoogheid wat stapelwolken. Het blijft droog en vanmiddag is het wat minder koud dan de afgelopen dagen. Tussen de 6 en 9 graden wordt het. Morgen meer bewolking, het blijft nog wel droog. Verder trekt de noordoostenwind opnieuw flink aan, matig en aan zee krachtig. Vanaf donderdag kan er weer wat winterse neerslag vallen en dan wordt het ook weer iets kouder. Voorlopig is het nog rustig met het weer en rustig op de weg. John Bakker, bij de ANWB. Ja, redelijk rustig. Negen files, 25 kilometer bij elkaar. Dat is wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. De meeste vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Bij Sliedrecht 3, bij Vaanplein 2. En bij Spijkenisse 3 kilometer. En de langste file staat op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Valburg 4 kilometer. John Bakker, dankjewel.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 NOS Radio 1 journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. We hebben het zo over de zenuwgaszaak, waarin vooral veel onduidelijk is. Hoewel de stof makkelijk in verband te brengen is met terrorisme... is er in het onderzoek geen enkele aanleiding... dat terroristische motieven of idealistische motieven een rol spelen. De politie in Maastricht heeft de afgelopen dagen gezocht naar dat gevaarlijke zenuwgas. Het zou verstopt zijn ergens in de grond in de wijk Ambier Maastricht. Maar er is niets gevonden. Verslaggever Trudy van Rijswijk was gisteravond bij de persconferentie. En zij hoorde als eerste burgemeester van Maastricht Onno Dit is een zeer giftige stof. Met zeer ernstige effecten op de gezondheid wanneer mensen ermee in aanraking komen. Mensen kunnen na blootstelling binnen korte tijd zelfs overlijden. Voor alle duidelijkheid, de stof is niet aangetroffen. We zijn wel gedurende de hele operatie uitgegaan van maximale veiligheid voor de hulpverleners en voor de bevolking. Op basis van de beschikbare informatie en de uitgevoerde risicoanalyse was er sprake van een maximale gevarenzone van 50 meter. Binnen die 50 meter zijn alleen hulpverleners actief geweest die maximaal beschermd waren. En ook is tijdens de hele operatie natuurlijk medische assistentie stand geweest. Het begon allemaal met een tip die de politie kreeg dat iemand Sarin zou willen verkopen. Aldus commissaris Veldhuis. Vanaf het moment dat we deze informatie binnenkregen, en dat was woensdagavond vorige week... hebben we de verdachte voortdurend onder controle gehad. Dat heeft ertoe geleid dat we zaterdagavond rond 21 uur de verdachte met een medeverdachte... ...op de plek in het buitengebied van Ambi hebben aangehouden op het moment dat zij daar gingen graven. Het was ons vooraf niet bekend naar welke locatie de verdachte zou gaan om de stof op te halen. De plek is dus op het moment van aanhouding bekend geworden. De verdachte heeft ons daar naartoe geleid en wij hebben dat heimelijk gade geslagen. Het zoeken op de plek in het buitengebied van Ambi is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en veiligheid gepaard gegaan. Dat verklaart ook dat medewerkers in gaspakken hebben gewerkt. En dat hebt u ongetwijfeld gezien. Veel was nog onduidelijk na afloop van de persconferentie. Bijvoorbeeld, er is niets gevonden, maar de verdachten zitten nog vast. En als er niets op het terrein lag, waarom gingen de verdachten daar dan graven? En als er wel wat op het terrein lag, waar is dat dan gebleven? Een heleboel vragen waarop geen antwoord kwam. Wat waren die mensen van plan? Het enige wat wel duidelijk werd op die persconferentie is wat de politie zocht, namelijk Sarin dat ze het niet gevonden hebben en dat de verdachten vandaag worden voorgeleid. Meer over deze zenuwgaszaak leest u op onze website nos.nl. En na half acht praten we erover door met toxicoloog Jacob de Boer. U kent zowel webwinkels zoals Wekamp, Bol en H&M. Ondanks de crisis en het lage consumentenvertrouwen... steeg de online omzet vorig jaar met 9 tot bijna 10 miljard euro wordt verslaggever Jeroen Schutteijzer van Wijnand Jonge. Hij is directeur van de branchevereniging. Vooral groei zat er bij bijvoorbeeld speelgoed, plus 28 procent. Maar ook gaan we steeds meer muziek downloaden via internet, betaald. En dat is bijzonder, want het heeft jarenlang geduurd voordat we dat, dat, dat gewoon werden. 27 procent groei. En huis en tuin, tuinmeubelen en dergelijke. Dus consumenten weten steeds meer, steeds vaker... Ja, ook die producten te kopen op, op internet... waarvan je het in eerste instantie niet zo snel zou verwachten. Meer klanten, meer pakjes. Ja, maar minder omzet per order. Um, dat is met 4% gezakt in 2012. Is dat dan toch invloed van de crisis? Enerzijds is dat de invloed van de crisis. Hè, want in plaats van dat consumenten een hele grote tv kopen... kopen ze wat minder grote tv. Een hele verre reis maken, wat minder verre reis... En dat heeft natuurlijk een effect op de gemiddelde orderwaarde. Dus die zakte wat. Toch zien we in 2012 400.000 mensen voor het eerst iets kopen op, op internet. Dus dat maakt het totaal aantal mensen dat vorig jaar wat gekocht heeft... op zo'n 10,5 miljoen. Maar het plafond is in zicht. Uiteindelijk is er een plon, plafond in zich natuurlijk, maar ik denk dat dat nog wel even zal duren, simpelweg, omdat er natuurlijk enorm veel verjonging aan de onderkant van de markt, hè. dus jonge mensen, uh, ja, die, uh, die worden ouder en die gaan ook kopen. En voor hen zijn alle belemmeringen ja, niet in beeld. Zij hebben zo grenzeloos vertrouwen in het internet en alles wat ermee te maken heeft. Wij zien daar dan nog enorm veel uh, potentieel. U kent uh, keurmerken toe, maar u neemt ze ook af? Ja, ik neem ze zeker af en die webwinkels die zich daar niet aan de regels houden, die worden door ons op het matje geroepen. Bij hoeveel bedrijven heeft u het keurmerk geschrapt vorig jaar? Het afgelopen jaar hebben we dat bij zo'n 44 bedrijven gedaan. Nog altijd zijn er bedrijven die hun zaken rond het gebied van veiligheid niet op orde hebben. Dat je veilig kunt betalen. Nou, niet alleen dat je veilig kan betalen, maar ook dat je persoonsgegevens veilig beschermd worden. Het is nog altijd mogelijk voor de boeven en de dieven en de hackers... om soms bij webwinkels binnen te drinken. Dat gebeurt, ja, dat gebeurt met regelmaat. Dat gebeurt ook bij onze webwinkels. Daar moeten we wat aan doen. Daar moet hard aan gewerkt worden. Wij als Thuiswinkel.org nemen daar onze verantwoordelijkheid. En wij manen onze leden. Dus wij begeleiden onze leden met gratis scans. En met... Maar goed, het is uiteindelijk aan die webwinkel zelf. Want het is de verantwoordelijkheid van de webwinkel zelf... om die veiligheid goed geregeld te hebben. Want alleen dan kan internet verder groeien. Ja, met, alleen maar met vertrouwen van de consument kan internet uh, verder uh, groeien. Uh, om ervoor te zorgen te dragen dat die consument daar een goed gevoel over heeft. Wijnand Jonge was dat van de thuiswinkelorganisatie. Afgelopen jaar deden wij met z'n allen per dag gemiddeld 240.000 bestellingen via het internet. Er is geld weggesluist vanaf Cyprus. Ja, dat wist u al. Maar ditmaal is het ook gebeurd door de familie van de Cypriotische president. Vlak voor de ineenstorting daar. Daar hij zo duidelijk meer over. Eerst naar uh, Italië, want de miljoenenstad Napels vreest een vulkaanuitbarsting. Geologen meten steeds vaker trillingen. En de aarde lijkt op te zwellen. Correspondent Rob Zoutberg bezocht het gebied. Ik maak maakt echt een prachtige wandeling hier. Hoewel wandelen, misschien wat we hier doen... is ook wel een soort dansen op de vulkaan. vertelt vulkanoloog Giuseppe Mastro Lorenzo. Die is meegekomen. Ja, we zijn op de Necampi Plegreek, een van de vulkanische calderen die actief zijn, en een caldera die kan worden gedefinieerd als een supervulkaan. Mastro Lorenzo is bezorgd, en dan voornamelijk hier om wat je niet ziet, hier onder de grond, een magmaveld dat zich uitstrekt over zo'n 100 vierkante kilometer. En het terrein waar ze metingen doen, is eigenlijk steeds vaker in beweging, het golft een beetje. Dat betekent dat de magmakamer hier beneden vol is en dat in dit ook heel dichtbevolkte terrein zou dus de grond binnenkort kunnen gaan openscheuren. Con grande propagazione dei prodotti Een kilometers hoge wolk van lava en as zal naar buiten spuiten. U herinnert zich misschien nog die vulkaan op IJsland. Nou, zoals me net verzekerd, dat was maar een kleintje in vergelijking wat er hier zou kunnen gebeuren. De mevrouw een beetje tussen de moestuintjes met uitzicht op de Vesuvius. En vraagt, bent u niet bang om hier te wonen? En ze zegt, nou ja, ik doe mijn hele leven al niks anders. Misschien is dat in andere delen van de wereld anders. Maar angst om hier te wonen? Helemaal niet. Onze lieve heer beschikt uiteindelijk wel op een dag over ons... Dus laat die vulkanen maar. in De buurvrouw bemoeit zich er nu ook mee. Ach, die Vesuvius voor ons, dat is gewoon een heel mooi uitzicht. En daar denken we verder niet over nadat die ook gevaarlijk voor ons zou kunnen zijn. En dan natuurlijk de ondergrondse supervulkaan. Ach, meneer, dat is allemaal zo ver weg... Daar kunnen we toch nooit last mee krijgen. andate a fare una ripresa anche la chiesetta. Che bellissima, è la chiesetta più vecchia della Campania. Het is hier inmiddels gaan regenen. Afgelopen maand heeft de Italiaanse overheid een staat van waakzaamheid voor het hele gebied uitgeroepen. En op een dag gebeurt het ook echt, waarschuwen geologen, waaronder Giuseppe Mastro Lorenzo. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid ook echt goed voorbereid is. Protropische poca preparatie aan een mogelijke optie, die zou kunnen verifiëren in een paar maanden of centen. We hebben geen idee wanneer die zou kunnen verificarsi. Ja, ze zegt hier ondanks het feit dat we hier over een van de grootste en gevaarlijkste magmakamers ter wereld lopen, ligt er amper een evacuatieplan. De commissie die daarover gaat, denkt daar maar over na en beslist maar niet. Maar dat plan moet er natuurlijk wel komen voor het moment. Dat de aarde hier werkelijk open scheurt. Il una caldera così alto rischio, una delle più mondo, non ha emergenza ancora. En het dansen op de vulkaan pas goed begint. In het uh, televisieprogramma Studio Max Live ziet u beelden van die uh, magmakamer bij Napels. Dat is uh, naar ene op Nederland 1. Voor De verkeersinformatie naar de AWB, John Bakker. Met inmiddels elf files, 40 kilometer bij elkaar... maar nou, nog altijd een stuk minder dan gebruikelijk op dinsdagochtend. Een paar opvallende op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag... bij knooppunt Oude Rijn, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt het Terbrechtseplein, 5 kilometer. Ook daar staan de vrachtwagens stil en daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer... De rechte rijstrook is dicht. Dit is dat half tien, het NOS Radio 1 journaal. Here's a tune to formally know me. How I'm bound to get lonely. Once left to wait. We go out, we are bound to get away. Settle down and just taste it Before it's too late Messed with tales of all responsibilities The world's gonna bring you down to size I got a plan to fight the fire in your eyes So let me go, let me go, let me go on Let me go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 Let me go on van Matt Simons. en uh, het is van de radio 1CD, Pieces. Het dierenasiel, bij u de buurt ook, zit waarschijnlijk propvol. Onder meer omdat het crisis is, zegt de dierenbescherming. Marno Remmers is in Rotterdam vanochtend in het dierenasiel. Uh, Marno, ja, dan is het de grote vraag: wat te doen met al die honden en poezen? Ja, dat is een groot probleem. En daarom begint de dierenbescherming vandaag met een actie: ik zoek baas waarbij je dan uh, een, een, ja, eigenlijk gaat het dan om adoptie, hè? Ik word een beetje afgeleid omdat er hier een jong en een meisje binnenkomen met een kat waar wat mee is. Ze komen huilend binnen. Wat, wat is er aan de hand met de... Ja, zo te zien, uh, ik denk dat die kat uh, toch uh, iets heeft gekregen met denk een hartstilstand of zo. En dat toch uh, waarschijnlijk, uh, ja, de dierarts komt er zo aan, die moest toch hier vroeg zijn. Dus ik, uh, ja, het is een, een beetje moeilijk, maar even geduld... Uh... Ja, dit komt dus ook voor bij het... Uh opvangcentrum. Maar wij hebben het vanochtend vooral over de dieren die gevonden worden. Ook door de dierenambulance aan een baasje. Ik hoor net, mei is een moeilijke maand. Ja, mei begint de, de mensen toch weer de vakantie te krijgen. En dan krijg je dus uh, de, juist weer dat uh, de, de mensen afstand willen doen van een dier. Want ze komen ontdekking dat het toch wel op vakantie gaan met een dier. Ontzettend veel geld kost. Uh, daarna denk je ja, de verzorging. Ah, de kinderen worden te groot. Kijken crisis. De crisis. De crisis wat allemaal mee. De dierenarts kan. is duur. Dierenartsen zijn ontzettend ja. duur. De mensen kunnen het gewoon niet meer betalen. En dan gaan ze de keuze maken. Ja Doe dan maar met dier weg. Ja. En dan komen ze vaker naar Je hebt ook een formulier hè, van uh, ik wil hem niet meer terug... en ik wil ook de ritprijs niet betalen. Ja, ik was ook blij dat je erbij wat Zo staat dat ik wil de ritprijs niet betalen, dus hou de dier maar. Ja, dat ja. is een beetje de omgekeerde wereld. Ik zoek baas. Straks zijn we op Zuidplein waar de actie van de dierenbescherming van start gaat. Want de dierenopvangcentra ze puilen uit, ook hier in de regio uh, Rijnmond. We praten nu met Rinus Hitsert. Terwijl ondertussen voor de binnengebrachte kat wordt gezorgd... om te kijken of het nog goed komt... Ja, ik zoek baas. Jullie proberen te matchen, hè? Ja, wat wij proberen is, kijken als een mens, een, mensen hier een dier komen... Vragen, kijken voor een dier, dan, zal, dan zijn we wel blij dat als mensen in, naar een asiel komen. Een dier. In plaats van uh, naar de vakhandel? Laat die alsjeblieft de hok en het voer verkopen, uh, zeggen jullie? Laat niet maar dat doen, Dat doen wij de rest wel. En we gaan we kijken eens naar zo'n dier. Wat markeert zo'n dier? Uh, waar, waar, wat voor situatie wil zo'n dier? En dat vragen we eigenlijk ook. We, we, we observeren die, die, die dieren van, hoe zie je eruit? Wat is jouw gedrag? Wil je op schoot, wil je niet op schoot? En dan kijken we naar de mensen, dan laten we hetzelfde formulier invullen, bijna. Van joh, wat voor hond zoek je? Dan krijg je een match en dan proberen we het dan zo te plaatsen. En dat heeft als voordeel, als je daar heel veel energie in steekt, kost heel veel tijd, heel veel energie. Het voordeel is dat als ze eenmaal een besluit hebben genomen, die dieren ook niet snel weer terug worden gebracht. Maar dat is het punt, hè? mensen kunnen zo'n dier wel adopteren, een hond of een kat. Maar als het dan geen match is, dan komt die weer terug. Ja, dat, dat is het probleem. Het is, blijft toch altijd heel vaak een soort impuls. Van ik wil eigenlijk wel een hond, En ook al hebben ze de week over nagedacht, ze willen een hond. Maar als ze eenmaal die hond hebben. Of die kat, dan komen de nadelen pas. En denken, oh ja, ik ga toch al een bank zal zitten, of uh, ja. hey, hij moet een paar keer per dag uit. En als je dat op een vroeg stadium al begint te vertellen, denk nog een keer goed na, ja. neem nog even bedenktijd en dan terug. En dan blijkt de match wel goed te zijn. Bijvoorbeeld hier Teddy, Europese korthaar, volwassen, gevonden. Nee, kan bij andere katten, ja, kan bij honden, ja, kan bij kleine kinderen, onbekend. Maar probeert dan een goede match te maken, terwijl zich volgens mij achter mij een klein drama afspeelt. Want ik geloof niet dat het goed gaat met de kater die wordt binnengebracht of de poes. Nee, als ik al zie, en de, de diagnose die de mensen al hebben gesteld... ik denk uh, dat het uh, einde verhaal is voor deze kat. Ja. Mooie kat trouwens. Ja. Kleiner en groter leed in de dierenopvangcentra. Ja, horen we dat nog van jou, uh, Mayno Maar inderdaad, dat klonk niet goed bij die kat. En uh, wat eraan te doen, horen we straks ook dus. nog Remmers in de overvolle dierenasiels. Zes minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Op deze dag, in 1982, veroverden Argentijnse militairen de Falklandeilanden. eilanden Het was een ongelijke strijd. De Britse eilandengroep voor de Argentijnse kust... was namelijk binnen enkele uren in handen van Argentinië. Patrick Watts, geboren en getogen eilandbewoner... had die dag toevallig dienst op zijn radiostation. Het enige op de Falklands. Urenlang deed hij verslag van de Argentijnse invasie. Het was een historische uitzending die bewaard is gebleven. En consultant Mark Bessums sprak met Watts in de radiostudio van Stanley, de hoofdstad van de Falklandeilanden. Voor de krap 2000 bewoners van de Falklandeilanden is het lokale radiostation een belangrijke bron van informatie. Meestal gaat het over schapen, het weer of kleine nieuwtjes uit Stanley, de hoofdstad. Maar die nacht, van 1 op 2 april 1982, start Patrick Watts deze band. Er is een Argentijnse vloot onderweg naar de eilandengroep. Nog een paar uur en dan is de invasiemacht gearriveerd. Voor Patrick Watts begint de spannendste uitzending uit zijn carrière. Patrick had natuurlijk niets voorbereid. Dus schakelde hij de hulp in van de eilandbewoners. I Iedereen die wat te melden had, kon bellen. De directeur van het ziekenhuis bijvoorbeeld. Hier.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 Ik ben over. Meneer, een minuut. Als je de gun uit mijn rug neemt, ga ik het hier weer terug. Als je de gun uit Haal dat geweer uit mijn rug, zei Patrick. En sindsdien is hij een held voor de meeste eilandbewoners. Patrick Watts is nog steeds de stem van de Valklandeilanden. Ook al is hij al lang gestopt bij de radio, en woont hij gedeeltelijk in Nederland. Ik vind hem 7 maanden in de Falklands en 5 maanden in de Nederland. Ja, wat ik heel erg geniet. Iedereen op de eilanden kent zijn verhaal. Vele herinneren zich de historische uitzending van 2 april 1982, die pas stopte toen de Argentijnen een sentimentele Patrick naar huis stuurden. Voor mij is de Falkland Islands het grootste ding op de wereld. Sorry als het een beetje sentimental but maar dat is hoe ik het op dit moment nee. Bijna half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks hoort u over Sarin, want wat is dat nou precies, dat zenuwgas? Hoe kom je eraan en kom je er niet aan? Is het dan makkelijk te maken? We praten erover door na half acht. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit. Om alles eruit te halen wat erin zit. Keihard trainen, elke dag opnieuw. Mijn echte kracht zit van binnen.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 Goedemorgen, het is uh, half acht. Dorot Mergers is hier met het laatste nieuws. Goedemorgen. De vier verdachten die in Limburg zijn opgepakt... vanwege de mogelijke handel in het zenuwgas Sarin... worden vandaag voorgeleid. De rechtercommissaris beslist dan of er genoeg reden is... om de twee mannen en de twee vrouwen langer vast te houden. Zaterdag werden ze dus opgepakt. Zaterdagavond. Het hele paasweekend is er gezocht naar het gas in Maastricht. Maar er is niets gevonden.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 22 files, 85 kilometer, alles bij elkaar. Heel normaal voor een dinsdagochtendspits met niet al te veel bijzonderheden. Wel een kapotte vrachtwagen op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knopend Oude Rijn. Die zorgt voor 6 kilometer file. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum, 5 kilometer. In beide gevallen is de rechte rijstrook dicht.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 Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De eieren zijn achter de kiezen. Net als de kou. Alhoewel. Ik lees dat er ook nog weer sneeuw kan komen. Maar er glooit ook een glimpje lente. Hoort u zo meer over? Mm, spannend. Ja, heerlijk. Tom van het Eck, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, ik heb hier Telesport voor me liggen. Sportgedeelte van de Telegraaf. Rob bedraait tegen HSV. Ja, ik herhaal het Haal nog maar het nou eventjes. Eens mee op. Wat nou? Ja. Uh, Warm voor Juventus? Ja. Bayern München Juventus vanavond. En na de wervelende show inderdaad tegen het moet nog maar eens gezegd worden, Haasval uit Hamburg ja. afgelopen zaterdag. Ja, En uh, denkt iedereen leuk. dat Bayern München uh, wel even zo over Juventus heen gaat wandelen. Nou. Maar dat gaat wat mij betreft toch maar niet zomaar gebeuren. Hoor. Want Juventus is een zeer ervaren ploeg. Staat ook ruim voor in de Italiaanse competitie. Heeft om toch even het geheugen op te frissen. Bijna 500 minuten al geen tegengoal in de Champions League. Nou waren dat wel tegenstanders van een ander kaliber dan Bayern München. Dus Bayern München is wel favoriet, maar het gevaar wat een beetje dreigt, zeker na die overwinning van zaterdag, is ook van, nou ja, die wandelen even over dat Juventus heen. En dat gaat niet zomaar gebeuren. Het is een hele lastige horde voor Bayern München, die natuurlijk eh, nogmaals als grote favoriet aan dit duel starten, Maar het zou mij niet verrassen als het een heel, heel moeilijk avondje wordt, want doelpunten maken tegen Italianen is altijd wat lastiger dan tegen clubs uit andere landen. Dus voor mij is dat zeker nog niet gespeeld deze wedstrijd. Nee, en uh, Bayern was bijna kampioen al afgelopen weekend. Voor de ja. eerste ik in maart dat de Duitse kampioen al bekend wordt. Ja, winterbanden. Ja, ja, precies, winterbanden er nog op. Maar te draaien laatste weken ook wat stroeven. En het is niet superioriteit misschien wel, wat ze nou dwars ja, zit. Het, het gevaar is inderdaad een beetje, ze staan zo ver voor, de euforie is zo groot in en om het elftal, het lijkt ook wel dat het niet meer uitmaakt wie er meedoet, wie er ook meedoet. het gaat goed, zeg maar. En in zo'n wedstrijd waarin de verschillen toch een stuk kleiner zijn dan in de gemiddelde competitiewedstrijd, kan dat je een beetje opbreken. Anderzijds heeft Bayern München natuurlijk ook wel een heel ervaren elftal en weten ook zij wel dat dat niet zomaar een gelopen wedstrijdje wordt vanavond, maar het zou wel eens een hele leuke, spannende kwartfinale kunnen worden deze, hoor. Dus Bayern München en, en Juventus. En Hoogmoed komt voor de val. En dat is wel wat een beetje ja, op de loer ligt bij Bayern München op dit moment. Nog meer mooie wedstrijden? Nou Zeker, ja, we hebben Paris Saint-Germain Barcelona. En dan kijkt iedereen natuurlijk naar Ibrahimovic tegen zijn oude club. Ibrahimovic is goed. Uh, Paris Saint-Germain is een heel uh, bij elkaar gekocht rijk elftal. Van de wiel speelt er ook in. Maar Barcelona zal toch niet nog een keer dezelfde fout maken... als in de uitwedstrijd tegen Milan toen ze de boel een beetje onderschat hadden. En die wervelende show nodig hadden om het weer goed te maken. Dus Barcelona is wat mij betreft toch wel de uitgesproken favoriet. Want Paris Saint-Germain is goed, maar niet zo goed als Barcelona. Goed. Nog even naar het schaken. Tom, je volgt het ja, volgt dat op? Voet, wereldkampioen Anon weet nu wie zijn uitdaging gaat worden, de Noor-Karlsen, maar dat ging ja, een beetje raar, hè, geloof ja, ik. dat ging heel boeizaam. want de elf rondes lang ging het heel erg goed en ineens ging alles zo'n beetje mis afgelopen weekend voor Karls. Hij verloor in de twaalfde ronde en in de dertiende herstelde hij zich, hoewel hij daar wel heel zwak spel van zijn tegenspeler voor nodig had, dus met een soort wonderlijke wijze won hij daar. En toen ging hij samen met de hele ervaren Kramnik de laatste ronde in. En wat gebeurde er, eh, wat eigenlijk niemand had kunnen voorzien, beide spelers verloren. En dat was ja, zenuwslopend natuurlijk, want ze keken naar elkaars bord en ze keken voortdurend naar hun eigen bord en daar kwamen ze steeds slechter te staan. Uiteindelijk eindigden ze toen gelijk en toen ging degene die de meeste potjes gewonnen had, en dat was Karlsen alsnog er met de, de titel vandoor van dit kandidatentoernooi. Iedereen is daar wel blij om, want Karlsen aan Nant is de gedroomde schaakfinale, zeg maar nu, om de wereldtitel. Kramnik is een iets wat meer verdedigende speler, maar de manier waarop het tot stand komt geeft wel aan dat heel goed spelen één is, maar heel goed spelen als het moet nog twee is. Dus Karelsen 22 jaar is weliswaar uh, de nummer 1 van de wereld, maar Anand blijft toch misschien wel gewoon de meest ervaren en favoriet voor de wereldtitel. Maar dat straks, eerst deze Noor, 22 jaar toch wel mooi hoor, voor het schaken, wordt de uitdager. Goed, Tom, dankjewel. Pfft. Dan hebben we nieuws vanaf Cyprus. Want twee dagen voordat de Cypriotische banken dicht moeten, zou de, fam moesten, zou de familie van de Cypriotische president Anastasiades 21 miljoen euro van de Laiki-bank naar elders hebben overgemaakt. Contact met onze correspondent Connie Kees. Connie, heeft die familie iets geweten wat de rest nog niet wist? Nou dat is allemaal nog niet duidelijk dat moet nog blijken uh, de beschuldigingen aan het adres van dat bedrijf van de schoonfamilie van de president die zijn gedaan door uh, de communistische krant Garavgi en dat is een krant van de oppositie uh, het bedrijf heeft uh, alle beschuldigingen tegengesproken en zegt niks illegaals te hebben gedaan Er zou nog miljoenen in uh, Cyprus uh, op de bank hebben staan um, ja, de, de komt een, er komt een onderzoek dus uh, het zal allemaal nog blijken. Maar als we ze dat zeggen, Corny, dan hebben ze dus wel geld uh, van de bank afgehaald. Maar dan gaat het erom om wanneer ze dat hebben gedaan? Ja, het, het gaat erom dat ze uh, dat geld overgemaakt zouden hebben een paar dagen voordat uh, beslissingen op de Eurotop uh, zouden zijn genomen. Mm -hmm. uh, uh, en op die Eurotop uh, werd onder andere ook de beslissing genomen dat, uh, he, dat uh, de banken zouden sluiten. Okay. Uh, hoe reageert de president op deze berichten? Nou, de, de president heeft uh, inmiddels gereageerd uh, op die beschuldigingen die hem natuurlijk ook zelf in een kwaad daglicht zetten. Hij zei, ja, voor mij was het niet mogelijk ook maar iets over de beslissingen van de Eurotop te weten. Hij zegt ook dat het een poging is om de aandacht af te leiden uh, van de mensen die uh, werkelijk verantwoordelijk zijn voor de crisis op, uh, op Cyprus. Uh, hij noemt geen namen, maar uh, indirect wijst hij natuurlijk ook op, uh, op de communistische regering die de afgelopen vijf jaar jaar aan het bewind is geweest. En ja, vandaag uh, begint dat onderzoek naar allerlei onregelmatigheden. Er zijn uh, drie rechters voor aangewezen. Ja. En dan waren er natuurlijk al berichten tijdens de hele reddingsoperatie, het overleg in Brussel, dat er geld zou worden weggesluist via buitenlandse kantoren van de banken, bijvoorbeeld in Londen. Zijn er veel meer, is er bekend of er veel meer mensen op die manier het geld daar hebben weggehaald? Ja, er doen natuurlijk verschillende lijsten de ronde. Maar er is in ieder geval eentje met uh, 132 namen. Dat zijn namen van particulieren, maar ook van bedrijven. Die voor de eurotop uh, van 15 maart al uh, geld naar elders zouden hebben weggesluist. Uh, er zijn ook berichten over uh, uh, wat daarvoor al is gebeurd. Dat bedrijven, uh, bijvoorbeeld leningen, uh, zijn kwijtgescholden. Nou, er komen allerlei uh, dingen naar Boven nu en ja, uh, de president heeft gezegd, er wordt onderzoek naar verricht. En uh, niemand zal uh, uitgezonderd worden daarvan. Hmm. Is dat geld op de ene of andere manier trouwens, Cordy, nog, nog terug te halen naar Cyprus? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, dat onderzoek moet dat natuurlijk uitwijzen. En ja, uh, of er dan sprake van voorkennis is, het is onduidelijk of dat bewezen kan worden. Goed. Corny Keeser, dank je wel. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En toen, gisteren, scheen eindelijk de zon op Tweede Paasdag. Ook al was het niet echt warm, we moesten en zouden naar buiten. Bijvoorbeeld naar het strand van Wijk aan Zee. Hé hé. Hé Nou, dat is, dat is heerlijk. Lang opgewacht. Heel lang. Eindelijk is hij er. Lekker. Hm. Is dit het hé uh, he he moment? Dit is het hé he he moment, ja zeker. Alleen het moet hé he hé wat warmer worden. Maar dit is wel genieten, toch? Zo op Tweede Paasdag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 De warmte van de zon. Heerlijk. Even uit de wind en dan... Uh, ja. he, he. Het is he-he, ja. Eindelijk eigenlijk. Hè. Dat bedoel ik, he-he. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk nog te koud is, maar ja, mensen kunnen niet meer wachten. Hè. Gewoon uh, een extra trui aan en dan uh, is het toch he-he. Uh, Zie je wel, he-he. Ja, ja, ja. thuis op manager Het is druk, drukker dan we dachten. He, ja. he.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 Eh, hey, Hé, hey. lekkere dag nog. Ja, heerlijk was dat met uh, Matthijs van de Wiel. Ben Langkamp, onze weerman van Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar hoorde ik daar nou over sneeuwbuien uh, deze week nog? Sneeuwbuien, ja, het, het zou toch helaas nog kunnen, maar de, uh, ja, het, het gaat om echt heel weinig hoor. Op vrijdag zou misschien een enkele bui kunnen vallen met een beetje natte sneeuw, maar het stelt eigenlijk niks voor, dus. Uh, daar hoeven we ons denk ik niet zo'n zorgen om te maken deze week. Okay. Maar en de temperatuur dan het, De temperatuur deze week nog ja, zo tussen de 5 en, uh, en de 8 graden. Vandaag denk ik de warmste dag uh, van de week. Het uh, kan 9 graden worden in het zuiden. De komende dagen is het weer ietsje kouder. Komt er komt een wat stevigere wind weer te staan uit het noordoosten. Dus ik hoorde iemand al zeggen van ja die wind die maakt het toch koud. En uh, ja dat zullen we dan de komende dagen wel, uh, wel gaan merken. Dat het, uh, dat het weer een belangrijkere rol gaat spelen. Maar goed. Het, uh, ja, voor de wat langere termijn zijn er toch wel wat positieve signalen. Vertel, Ben. Vertel, ja. Nou, <laughs> Wanneer en hoe warm? Hoe warm? Nou, vanaf na het weekeinde lijkt het erop dat de temperatuur eindelijk uh, de weg omhoog uh, gaat vinden. Want uh, ja, we zitten al heel lang met die oost noord En in Oost-Europa ligt nog veel sneeuw en ijs. En vanuit die hoeken uh, ja, hoeven we voorlopig ook geen zacht weer te verwachten. Dus de enige manier om hogere temperaturen te krijgen is als de wind naar het zuiden tot zuidwesten draait. En dat lijkt vanaf maandag te gaan gebeuren. En dan gaat de temperatuur makkelijk met 2, 3 graden per dag omhoog. En dan maandag, dinsdag, dan komen we waarschijnlijk op veel plaatsen boven de 10 graden uit. En ja goed, we hebben verschillende computerberekeningen natuurlijk. En het ene model geeft wat meer warmte dan de ander. Het Europese model komt met zelfs 14 graden op de dinsdag. Nou goed, dat is dan wel weer gelijk heel erg enthousiast. Maar goed, al, uh, al wordt het 10 tot 12 graden. Dat ligt al ongeveer op de normale okay. waarde die voor bij deze tijd van het jaar hoort. En niet de 5, 6 graden die nee. we nu hebben. Hey, en ben, ik ben er al één keer ingetrapt. De vorige keer, toen er een kleine piek was met veel zon, heb ik wat viooltjes uh, geplant. Die zijn inmiddels dood. Uh, dit, dit is wel wat langduriger, mag ik hopen, deze pleum? Ja, dit, uh, dit lijkt toch wel iets langduriger te zijn. Kijk, het is natuurlijk, uh, de, de zon heeft natuurlijk zijn hoogste stand op 21 juni. Dus het kan eigenlijk maar één kant op en dat is omhoog. Maar goed, okay. uh, ja, uh, we hopen natuurlijk dat uh, van uitstel geen afstel komt. Maar het, uh, het lijkt er nu juist op dat uh, de warmte uh, langzaamaan wat eerder erin gezet wordt dan dat het uh, steeds later uh, okay. uh, komt. Dus, uh, Klinkt goed, Ben. Ja. Dank je wel. Ja, Straks na acht uur zal dat worden, hoort u over de televisieactie gisteravond voor Syrië. Hoe goed werd die bekeken en hoe goed werd er gegeven. En we hebben ook contact met onze verslaggever Lex Runderkamp. Hij is op het ogenblik in Syrië. Verkeersinformatie Eer eerst hoe is het op de weg? Het is heel normaal, 130 kilometer met een paar opvallende. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag, bij knop het Oude Rijn, 7 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum, 5 kilometer. Daar zijn wel de rijstroken weer vrij. En ook een aanrijding op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij Fase. En daar staat 5 kilometer. Engels, Manic Monday. En dat u het niet vergeet, het is dinsdag. 10 minuten voor acht. Is het ook nog eens? Luister naar het NOS Radio, 1 journaal. Twee mannen en twee vrouwen zijn aangehouden... omdat ze het dodelijke zenuwgas Sarin... in de Maastrichtse wijk Ambi zouden hebben verstopt. De politie deed de afgelopen dagen onderzoek, maar vond niets. Wat is Sarin? Kun je het makkelijk zelf maken? Hoe kom je eraan? Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer de Boer, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Eerst maar eens even naar wat Sarin is. Wat kunt u daarover vertellen? Sarin is een van de meest dodelijke gassen die we, die we kennen. Dus het is een hele akelige stof dus die je niet uh, ruikt of, of proeft. Uh, maar waar je eigenlijk bijna niets van kunt hebben. Dus uh, een milligrammetje en je bent er geweest. Je bent er geweest, want wat gebeurt er dan? Nou, er treedt eigenlijk een soort verlamming op. Dus het uh, komt gewoon binnen via de ademhaling. Kan uh -huh. overigens ook via de huid heel snel worden opgenomen. Uh, en uh, het werkt op de, de spieren, dus ook de longspieren. En die kunnen eigenlijk niet meer ontspannen. Je kunt gewoon uh -huh. uh, je longen niet meer gebruiken. En uh, je stikt als het ware in je eigen slijm. Heet het daarom zenuwgas? Grijpt het rechtstreeks aan op het, op het zenuwstelsel? Ja, uh, ja, ja, het zijn neurotransmitters die uh, worden, worden aangepakt, uh, als het ware, en, die dus uh, signalen uh, dat, overgeven. Precies, precies. Ja. Ja, ja. Waren dit uh, de, de boer de symptomen ja. in, de, in de metro van Tokio? In 1995? Ja, toen is het bijvoorbeeld gebruikt. Hè. Dus daar zijn ook een aantal mensen meteen overleden. En ook een aantal mensen zijn gewond geraakt. Die dus blijkbaar nog net niet voldoende hadden gekregen om te overlijden. Ja, en, en wij kennen uh, ook maar... natuurlijk de beelden, uh, meneer de Boer, uit Irak. Hè. Dat stadje waar dat toen gebruikt is. Waar kinderen ja, zijn ja, omgekomen. Dat... En, en wat je ja. daar zag, um, is dat mensen zomaar waren omgevallen, hè? Dat met kind in ja, de armen nog... Het, er is dus helemaal niet uh, iets voor nodig. Hè? Dat in de Eerste Wereldoorlog hadden we te maken met mosterdgas bijvoorbeeld. Dat was dan een, een soort gelige rook, als het ware. Die bovendien een beetje naar knoflook rook. Dus dan had je nog een signaal, uh, dan kon je misschien nog iets doen. Maar mm -hmm. met Sarin is het zo dat het, het is er. En het is eigenlijk meteen gebeurd met je. En, en toen, uh, dus Saddam Hussein, die heeft uh, dat gewoon op grote schaal gebruikt. Hè? Die had een ontzettende honderden tonnen aan voorraad is dus in feite genoeg om de hele wereldbevolking uit te roeien. Ja. Er is nog veel van, van Sarin, want het is geproduceerd, ook nog in de Koude Oorlog, hè, dus ook zowel door de Verenigde Staten ja. als, als de Sovjet-Unie. Ja, Waar is dat? Is, er, is, er, is ja. het op de markt ja. gekomen ergens? Ja, waar is het? Dat is een goede vraag. Die kan ik echt niet uh, beantwoorden. Ik zou het uh, niet weten. Maar hopelijk goed opgeborgen Ik denk opgeborgen, dat ze dat natuurlijk. weten bij uh, TNO, het oude Prins Maurits laboratorium. Die zijn er erg goed in en dat soort dingen. Dat zijn echt de specialisten, denk ik, wereldwijd. Uh, en die zullen ook waarschijnlijk wel weten waar het is. Maar hoe iemand eraan kan, kan komen, je kunt het denk ik wel maken. Het is niet iets om in je schuurtje te proberen, zou ik zeggen. Maar je kunt het uh, in principe wel maken. Het is niet al te moeilijk. En het bestaat eigenlijk ook uit uh, twee componenten. Dus je kunt ook de, de, de onderdelen maken. En ik uh, begreep dat het toen ook in de metro in Japan zo gebeurd is. Als je dat op een gegeven moment open bij elkaar brengt, dan reageert het en dan heb je de sarin. Wat vond u van het verhaal dat de Maastrichtse politie me samen met het Openbaar Ministerie naar het gevaarlijke zenuwgas zocht in Maastricht? Ja, hoe uitzonderlijk is het, het dat eerst het? In even Nederland toen ik het voordat... hoorde dat het een aprilgrap was, maar dat was het toch niet eh, jammer genoeg. Maar eh, dat is natuurlijk buitengewoon. Ja, dat is uitzonderlijk. En dat mensen überhaupt op die gedachte komen. De vraag is dan, ja, waarom en hoe kom je eraan? En hebben mensen dat dan zelf proberen te maken en dergelijke. Dus er uh, zijn ontzettend veel vragen over. Maar het is, ja. het is verboden in Nederland, mag ik aanhemen. Het is wereldwijd verboden. Je mag het niet in je bezit hebben, je mag het niet maken. Het is echt zo ontzettend gevaarlijk. Ja. En, en wat vindt u ervan van het idee om daar iemand inderdaad iets mee aan te doen? U verbaast zich daar ook al over. Want dan zou je toch niet in eerste instantie aan dit zenuwgas denken. Nou, het is ontzettend riskant. Was het, al had je voor ogen om iemand om te brengen. Het is buitengewoon riskant voor jezelf. Dus je, als je ziet hoe dat in, in, in Duitsland ze, zijn ze begonnen met taboen. Dat was een voorganger om dat te maken in 1936. Extreme voorzorgsmaatregelen in de fabriek... Voordat de productie begonnen was zijn er al 300 ongelukken gebeurd. Ja. Nee, dus de, als je dat als leek zelf zou moeten proberen... Dat, je zult al wel gek zijn, zegt dat is buitengewoon gevaarlijk. Ja, en u had het te over TNO in Rijswijk. Werkt ja. dat laboratorium ook met SARI? Ja, die, die kennen het en die werken ermee, die doen daar testen mee ook uh, om, om na te gaan of bepaalde kleding misschien uh, bestendig zou zijn hè, van, vanuit uh, het idee dat als, als het leger daar misschien mee te maken zou krijgen in bepaalde extreme omstandigheden. Mm. Maar dat is ook een, echt een soort superlaboratorium. Uh, dus dus helemaal bewaakt en, en, en, en van allerlei extra veiligheden voorzien en dergelijke. En dat mag alleen natuurlijk mee gewerkt worden onder zeer strenge regels en voorwaarden. Kan ja, dat ja het is ja. echt uh, levensgevaarlijk. Ik, uh, je moet er niet aan denken. Dat je als het ware als analist een opdracht krijgt om dat te meten, hè. dan moet je echt zo ontzettend voorzichtig mee omgaan. Want het zijn echt uh, minimale hoeveelheden die, die echt meteen dodelijk zijn. Ja. En ja, ook het voeg. feit dat je het niet ruikt, is zo vervelend. Ja. Dank u wel voor de toelichting: Hoogleraar Milieuchemie okay. en Toxicologie in Amsterdam. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De drie Nederlandse wielerploegen maken vandaag bekend welke renners, ploegleiders en andere personeelsleden in aanraking zijn gekomen met doping. De hematoloog, die rabo renner Erik Dekker in 1999 vrij sprak, zegt een eventuele doping, dopingbekentenis van hem vandaag met grote belangstelling te volgen. De hematoloog Jo Mark zegt in de Volkskrant dat zijn rapport wetenschappelijk niets voorstelde. Hij gaf destijds de dopingcontroleur de schuld van de te hoge hematokrietwaarde van Dekker. De controleur zou bij het bloedprikken het stuwbandje te lang om de arm van Dekker hebben laten zitten. Een Kamermeerderheid wil af van de dubbelfunctie van de Amsterdamse hoofdofficier van Justitie Theo Hofstee. Hij is ook openbaar aanklager bij de KNVB. Het blijkt uit een rondgang van BNR onder Kamerleden. Het kan een overlap zijn tussen het tuchtrecht van de KNVB en het strafrecht. Zoals bij geweld op het voetbalveld. De Kamer noemt dat onwenselijk. Noord-Korea, dan gaan alle nucleaire installaties weer opstarten. Inclusief de Yongbyon-reactor. Het staatspersbureau KCNA zegt dat de reactor in 2007 werd gesloten. Maar het toch weer open gaat. De nucleaire installaties worden gebruikt voor elektriciteit en militaire doeleinden. Er zijn al weken spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea, Noord-Korea en het Westen ook. En leider Kim Jong-un noemt de kernwapens een garantie voor vrede. De directeur van de NAM, Nederlandse aardolie, in de maatschappij... sluit niet uit dat Groningen aardbevingen krijgt van meer dan vijf op de schaal van Richter. Dat zegt directeur Bart van der Leenpunt in een interview met Trouw. Artsen maken zich zorgen over de opmars van de nieuwe SOA bij homomannen. Het gaat om de agressieve chlamydia variant die tot voor kort zeldzaam was. Uit de jaarcijfers van de Amsterdamse soa proli blijkt dat het aantal infecties vorig jaar is verdubbeld. Inmiddels zijn ook de eerste besmettingen bij heteroseksuelen vastgesteld. AMC-hoogleraar Henry de Vries zegt tegen de Volkskrant dat hij vreest... dat de verspreiding daardoor nog sneller verloopt. En na acht uur hoort u meer over de webwinkels... want u hoorde het inmiddels al, ze doen het opvallend goed. Dat is weer romantiek. Dat is weer zo'n relikt uit het verleden. En dat maakt ook een beetje romantisch. Welkom in de tijdmachine...